Hey, dat meisje van het vrouwelijk geslacht Dat liefde na dat meisje heeft mijn bol op hol gebracht Trots alles heeft ze één dat is een grote straf Wat los en vast is, maakt ze op, maar de rok zal altijd af. En overal waar ze gaat of staat, geeft ieder haar de raad. Sarah, je rokzak af, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzak af, laat dat zo niet gaan Lief zoetje, lief zoetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je vat, Pas op toch, Sarah, je dat, wie heeft dat gedaan? Sarah, je dat, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, zieken met hun oog. Sarah, je dat, haal dat ding omhoog.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 Sarah, je rokzaktaf, laat dat zo niet gaan. Doetje, lief doetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je patoen, pas op toch. Sarah, je rokzaktaf, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaktaf, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, zieken met hun oog. Sarah, je rokzaktaf, haal dat ding omhoog. Kind komt kiet om me, kind komt kiet om me in de maan en schei. Puntje, rokje, zo, die zitten moet al ze samen zijn. Oei, met die in geen wijn, al die binnenrijk rijk, haal je goed op weg. En duurt te langer dan ik zeg, kind, dan heb ik banden weg. Sarah, je rok, zak, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rok, zak, laat dat zo niet gaan. Snoetje, lief je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je patoen, pas op tot Sarah, je rotsaktam, wie is dat gedaan? Sarah, je rotsaktam, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met hun linkeroog. Sarah, je rotsaktam.